oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambt naar je vrouw, van scheeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o oh wonder, zachte stem van haar zoon.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 Hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij. En we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen: 's avonds voor het slapen gaan een gebed voor hun onbekend.'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 Tens moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o lief tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenend neer. Hallo, Bandoen? Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over verre zee. Zij is niet meer en het ging. De moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambt naar juffrouw, aanstond scheeft doen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze